3 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. Voor is nog niks veranderd op de Velde. Vitesse Feyenoord 0-1 en Excelsior tegen Nakbreda nog 0-0. Daarover straks meer na het internationaal van 3 uur met Jan van der Putten. In Rusland is een passagiersvliegtuig neergestort. Aan boord waren 71 mensen. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de internationale luchthaven Domodjedovo in Moskou met bestemming Orsk bij de grens met Kazachstan. Kort na de start verdween het van de radar. Het toestel was een Antonov 148 van Saratov Airlines. Een kleine Russische maatschappij die vooral binnenlandse vluchten uitvoert. Er zijn berichten dat dat vliegtuig in botsing is gekomen... met een helikopter van de Russische posterijen. In de buurt van de rampplek zouden wrakstukken zijn gevonden van een helikopter. Bij een verkeersongeluk bij Duinrel in Wassenaar... zijn twee mensen om het leven gekomen. Vannacht reed hun auto in het water. Volgens de politie was het een eenzijdig ongeluk. Een derde inzittende, een man van 28, zonder vaste woonplaats... kon zelf uit de auto komen en hij is aangehouden.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 langs de lijn met twee wedstrijden die uh, om half drie zijn begonnen. We beginnen Arnhem bij Vitesse Feyenoord. Ragnar. Elf minuten nog tot de rust. Feyenoord staat naar het doelpunt van Vilena met uh, 1-0 voor. En ik heb goed nieuws voor de familie van Ricciano Haps. Want het valt allemaal mee. Zo blijkt hier in de katakombe. Hoeft niet naar het ziekenhuis. Ik dacht het al, maar nu is het ook zeker. Die zit vanavond gewoon weer thuis. Excelsior Nak, Richard van der Made. 0-0, nog altijd op Boudenstein. Zojuist uh, weer een uh, mogelijkheid voor de thuisploeg. Vrije trap van Bruins, maar prima keeperswerk van Nigel Bertrams. het klootviool is een beetje afgelopen, heb ik indruk. Het wordt uh, iets meer een, een wedstrijd inderdaad... waar gecombineerd wordt. Bal uh, vanaf de rechterkant wordt Dabo voorgebracht. Het strafschopgebied in van Feyenoord. Dat met 1-0 leidt. Nog een dikke 10 minuten... Het is inderdaad ietsje beter geworden. Nu is de bal in de handschoenen van Remco Pasveer. Geeft hem mee aan Fay. De verdediger. Butler zit nog altijd niet bij de selectie. Want nog altijd niet op gewicht. Fout nu van Bruns. En die wordt dan aangetikt door... El Amadi krijgt een vrije trap. Vitesse mag op de middenlijn links op het veld een vrije trap gaan nemen. Maar ja, ze zullen denken, had maar gefloten op het moment dat El Amadi een overtreding maakte. Bij dat doelpunt, bij die uitbraak van, van Feyenoord. Daar leek toch sprake van een overtreding van de Feyenoord aanvoerder. Maar Hiegler, de scheidsrechter, zag het niet. En toen kon Feyenoord komen... En het is Fayen nu. Linkerkant weer. Vitesse heeft toch wel moeite om de bal gevaarlijk in het strafschopgebied te krijgen. Dat lukte één keer tijdens het nieuws. Een hoekschop. Mieska kwam tot een kopbal die de lat raakte. Mount met een inzet vanaf de zijkant. Had de hoekschop genomen. Bal via een Dag van Van der Heijden de lucht in. En Mijeska terwijl nu Castanjos de bal voorbij ziet vliegen. Voorzet vanaf de rechterkant. Bruns links in het strafschopgebied. En een tweede hoekschop. Voor Vitesse. Dat zich nu ook wat nadrukkelijker meldt in deze wedstrijd. Bal als laatste geraakt door Jens Torenstra. En opnieuw dus Mason Mount. Man die er al zes maakte dit seizoen. Die het moet gaan doen. Ja, dus natuurlijk missen ze de topscorer. Met zijn negen doelpunten. Dat is uh, de geschorste Matafs na die elleboogstoot. Ook uh, Racitia ging weg. Misschien dat Vitesse daar toch nog aan uh, moet wennen. bal wordt uh, verlengd bij de eerste paal. Dan gaat Miesga opnieuw de lucht in. Maar Feyenoord kan weg met uh, Torenstra. Mist even de snelheid om de aanval uh, echt in te zetten. Maar krijgt uh, dan steun van Sint-Justen. Die steekt de middenlijn over aan de linkerkant van het veld. Legt de bal dan niet echt lekker Oefen. terug. Daar zit Vitesse tussen. Met Berens. Ook weer slordig, toch? Ik hoor jullie mopperen, ja. mannen. Ja, en uh, dat is begrijpelijk. Nu uitkijken. Mason Mount kan schieten. Mason Mount, kop van het strafschopgebied. Drie man van Feyenoord voor zijn neus. Van der Heijden, van Beek. Vilena verdedigt mee. Faye heeft ruimte aan de linkerkant. Er staat een buitenspel. Dit zijn de momenten waar je het van moet hebben bij Vitesse. Zoveel ruimte. En zoveel ja, kans op een goede voorzet. Maar dan staat die linksback helemaal mee opgekomen... naar de achterlijn van Feyenoord buitenspel. En niet zo'n beetje ook. Hij staat echt een meter buitenspel. Feyenoord mag een vrije trap gaan nemen. Ik zit even te denken wat we nou van Feyenoord nog gezien hebben... aan aanvalsspel de afgelopen minuten. Ja, echt niet veel. Jurgensen nee. had een rol bij dat doelpunt. Van Persie Zeker kan gaan lopen. Wel. Ja, Van Persie zijn dan viel nog niet. Maar ja, het is geen nieuws ook Hugo, dat hij gewoon weer op de bank begint... Maar jij, heb ik gehoord deze week, wilt hem langer zien. En gelijk heb je. Ja, van Feyenoord. dat klopt. Ik uh, ben dol op Van Persie. Mag ik nog even wat tegen jou zeggen, Hugo? Ja, tuurlijk. Want ik hoorde ook een beetje dat jij van de week... Uh, ja, bij zo'n snabbel die je hebt... Uh, een beetje begon te mopperen over de assistenten van Feyenoord. Over uh, Wouters, over Van Gastel. Mm. Huh? Nou, de discussie was eigenlijk... Uh, he, want er gaan stemmen op als Feyenoord verliest... om Van Bronkhorst er dan maar uit te gooien. Uh, ik denk, draai het eens een keertje om. Ik... Uh... Ik opper, uh, geef hem nieuwe assistenten. Dat kan natuurlijk ja. ook. Ik zag het optreden van, uh, van Gastel toen hij van Bronkhorst moest vervangen. Dat vond ik een heel pover optreden. Uh, maar het was meer om de discussie aan te zwengelen... dan dat het een serieus uh, voorstel was. Goed zo. 1-0 voor Feyenoord. Even de hoekschop misschien nog van Vitesse. Mesa mount achter de bal. Je weet het nooit. Nog een minuutje of zeven. Dit zijn toch wel dingetjes voor dat doel. Bal blijft hangen. Nee, een handsbal niet gezien. Ook niet door mij moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Dan uh, moet de monitor straks maar uitkomst bieden. Maar ja, ik zeg altijd: als je de monitor nodig hebt, mag je het de scheidsrechter eigenlijk niet verwijten. Als je, ja, die moet het dan ook uh, in één keer dat zien. Wel, dan ja. is, uh, dat is wel heel erg bijhouden. Het is ja, 1-0, nog uh, 6,5 minuut, 1-0 van Feyenoord. Ja, ik zo tegen Nak Breda, Richard. Ja, hier wordt het juist op Woudestein in Rotterdam iets minder. Het is wat slordiger aan beide kanten. Veel mensen toch achter de bal wat minder risico dan in het eerste kwartier. 0-0 nog. We zitten in de 39 e minuut. Excelsior gevaarlijker geweest dan NAC. Dat vooral in de eerste vijf minuten meteen stormde. Maar nu vooral moet verdedigen. Het verdedigend overigens wel wat beter op orde heeft. En daardoor wordt Excelsior ook minder gevaarlijk. Het tempo ligt ook wat lager. Nu is het Excelsior wel weer met Bruins. Maar die leidt ook veel balverlies. Was wel gevaarlijk met een uh, vrije trap. Maar dat is natuurlijk iets heel anders. Sporksleden nu de rechtsback van Nak. Veel duels daar op het middenveld. En via Schoofs gaat de bal nu naar de zijkant. Ambrose. Die uh, sinds afgelopen woensdag dus wat meer vanaf die rechterkant mag komen. Omdat tevreden de centrumspits is. Daar is de voorzet. Daar is ook de kopbal. Gaat hij erin? Nee. Het is een kopbal van El Alucci. Daar was Nack heel dicht bij. De 0-1 in de veertigste minuut. Goede voorzet vanaf de rechterkant. En El Alucci... Even kijken in de herhaling. Raakte die bal volgens mij niet helemaal goed. Ambrose doet dat uitstekend. Glipt daartussen twee man door. Van Duinen bijvoorbeeld ook gezien. En daar El Alucci. En dan raakt hij hem inderdaad niet helemaal lekker. Gaat de bal naast het doel. En zo blijft het dus voorlopig 0-0 op Boudenstein. Give me a second,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 down. Niemeyer. Het is nog altijd niet goed. Het is slecht. Maar het is wel gelijk bij Vitesse tegen Feyenoord. Het is Cassia die het doelpunt maakt. Doet dat met het hoofd. Nadat hij de bal ontvangt vanaf de rechterkant van het veld. En uh, ja, dan zit iemand op die lijn bij Feyenoord nog even aan. Maar krijgt hij hem toch. Over de doellijn in deze bijzondere wedstrijd zijn 234ste de hoekschop die eraan vooraf gaat. Bal gaat de lucht in. Dan denken ze bij Feyenoord aan uitverdediger. Maar komt die bal terug bij Mason Mount. Ja, en die weet hem wel op het hoofd te krijgen. De Tussen keeper doet vier man ook mee. niks. Tussen vier man in. Ja, Feyenoord moet zich kapot schamen voor het hopeloze voetbal wat het hier laat zien. De manier waarop er wordt verdedigd. Het gaat allemaal veel te makkelijk. En ook Vitesse speelt niet goed. Maar het is dan in ieder geval wel gelijk. Het is 1-1. We spelen nog een minuutje voor de pauze. Maar wat je zegt, laat Van Persie meedoen. Laat er iets gebeuren. Een vloeiende combinatie. Gewoon leuk voetbal met doelpunten. Een bal over de flank. Een voorzet. Je ziet het niet bij Feyenoord. Het is armoedtroef. En we kijken vooral alle duidelijkheid. Je zou het bijna vergeten naar de landskampioen. Van Nederland. Berens aan de rechterkant. Nee, een nieuwe hoekschot misschien. Nee, dat ook niet. Bal uitverdedeld. Nog een paar tellen. 1-1. Gelijkmaker van Kasia gezien in uh, Arnhem. Excelsior, NAC, ben je daar? Hugo en ik had het net tijdens de plaat even over. We hebben eigenlijk geen idee wie er gaat winnen. Maar Hugo houdt het op een 0-1'tje. Ja. 0-1. Ik, ik, ik houd NAC wel iets dreigender. E ik ja. houd het op 1-0. E ik vind Excelsior iets dreigender. En mm. ook iets beter voetballen. Nak heeft nu wel de bal diep op de helft van Excelsior. Aan de linkerkant is daar Angelino... Komt te voorzet bij de tweede paal. Daar is Ambrose. Maar er wordt ook verdedigd in dit geval door Burnett. Bal gaat over de achterlijn. En dus heeft Zwarthoed de 35-jarige keeper van Excelsior nu eventjes de tijd. Want Excelsior... Wat gebeurt hier allemaal? Een hoop geroffeld? Terwijl er eigenlijk nog uh, gewoon uh, gevoetbald wordt. Worden de speakers hier volgens mij even flink aangezet. Zwarthoed heeft de bal klaargelegd. Ik denk dat er een uh, minuutje gaat bijkomen. Dat uh, klopt inderdaad. Daar gaat het bord ook omhoog. En Zwarthoed nu met de uittrap richting uh, Van Duinen. En ook Angelino, die neemt die bal wel heerlijk aan. Dat deed hij afgelopen woensdag ook een paar keer heel mooi. Het is toch een uh, technicus hoor. Die uh, Angelino, de linksback van uh, NAC Breda... Vrije trap genomen. Gaat in de achteruit. Pablo Marie naar de rechterkant. Sporksleden. Het zonnetje schijnt hier op Boudenstein. We hebben een leuk eerste kwartier. De eerste 20 minuten misschien wel gezien. Daarna werd het allemaal iets minder van beide kanten. En is eigenlijk Excelsior wat gevaarlijker geweest. Vooral met die vrije trap van Bruins. Nog een kansje van Van Duinen. Nu is het nak weer. Dat wat opschuift. Via Pablo Marie. Kan de bal niet kwijt. De aanvoerder en kiest dan ook maar weer voor de weg terug. Naar Bertrams. Die het goed doet. In de eerste 45 minuten. Geeft hem mee aan... Metz. Met dan naar Sporksleden. Alle spelers van Excelsior nu bijna op de eigen helft. Maar ze schuiven nu weer wat naar voren. Van echte druk is uh, geen sprake. En zo kabbelt het een beetje voort in die laatste minuten van de eerste helft. Het is rust, zegt scheidsrechter Denny Makkely. 0-0. Halverwege dus op Woudenstein bij Excelsior tegen NAC. We hebben eerst zelf. Vitesse, Feyenoord, Ragnaar. Het duurt nog een kleine twee minuten. corner van Vitesse. 1-1 is het. En uh, ik kan niet helemaal goed zien wie nou die bal raakt. Het zou Kasja geweest kunnen zijn. Tussen al die mensen van Feyenoord in. Krijgt hij hem inderdaad bovenop het hoofd. Maar de bal uh, gaat over de doel heen van Brett Jones. Die uh, staat nu klaar voor een uh, doeltrap. We spelen nog een uh, anderhalve minuut. Ja, het heeft uh, wel even stilgelegen bij die uh, blessure van uh, Haps. Die in het gezicht werd geraakt door de schoen van Thomas Bruns. Die geel kreeg. Enige gele kaart overigens van de eerste helft. Aan de rechterkant van het veld heeft bij de middenlijn Vitesse de bal met Berends. Berends soleert er heel aardig doorheen. Dat is meer dan aardig. De bal ook naar Linse Linse wil hem ineens voor de doel leggen. Maar vindt de voet van Sint-Justen. Dan zitten we al op de rand van het bij Feyenoord. Bal over de zijlijn gegaan. Vitesse mag gooien. Dabo zou vanaf die flank een voorzet kunnen geven. Maar die bal is heel eenvoudig voor Jones. Op de rand van zijn 5 meter gebied. Komt richting de bal vliegen. Pakt hem. Geeft hem mee aan Malaysia. Zitten we halverwege de helft van Feyenoord. Linkerkant van het veld. Hij is dus de vervanger. Al heel vroeg in de wedstrijd voor Habs. Na een kwartiertje kwam hij al in het veld. Basta Sikoglo begon aardig in deze wedstrijd. Nu een tijdje niet meer gezien. 20 meter over de middenlijn. Ook weer aan de linkerkant. Wie ook nauwelijks in het spel voorkomt is overigens Berghuis. Die al een paar wedstrijden niet heeft gescoord. Ik weet niet of ik dat al eerder zei. Maar hij wordt nauwelijks gezocht eigenlijk door het middenveld van de Rotterdammers. Als nu Cassia de bal nog één keer opdrijft richting de middenlijn. Laatste paar tellen van de eerste helft. Zo, die bal komt aan bij Linse. Linse en Van Beek. Wat een eerlijke bal. En dan de rechterhand van Jones. Om de 2-1 van Vitesse te voorkomen. Linse wordt gelanceerd vanuit het middenveld door Kasia. En dan is het bijna 2-1. Zegt Nou, dat scheelt helemaal niets. Het blijft bij 1-1 in Arnhem bij de rust. Denkt denk erover eens dat hij wel... Nee, hij stond geen buitenspel. Het was gewoon een levensgrote kans voor Vitesse. Goed, dan in de rust uh, weer even naar de Olympische Winterspelen... want uh, Carlijn Achter-Eekte heeft nu echt haar gouden medaille in het bezit. We hebben het allemaal gezien en gehoord natuurlijk. Gisteren won ze de drie kilometer en een paar uur geleden is ze gehuldigd. Achter-Eekte genoot met volle teug. Ja, heel bijzonder, heel gaaf, ja. Probeer je dan de afgelopen uur iets voor te stellen? Nee, nee ja... Nee, gewoon zo uh, open ingaan en uh, gewoon vol van genieten. Heb je er dan iets aan dat je met Antoinette en met Irene bent? Maakt dat het nog een soort van, van extra leuke shinky natuurlijk? Ja, dat is een Nederlands feestje. Dat is super mooi dat je met die meiden daar kan staan. En uh, Irene met zoveel ervaring. Dat ze, ik zei ook, uh, hoe gaat het? Gewoon achter, achter al die mensen aanlopen en uh, dan komt het goed. Wat was vandaag? Wat heb je, wat heb je gedaan? Uh, ik ben met jullie op pad geweest even. En uh, ik heb lekker met mijn vloeg even een bakkie gedaan en even... Uh, Lekker even bijgekletst. En uh, vooral echt veel genoten. En, uh, nou, toen mocht ik al hierheen. Dus het was eigenlijk, mijn dag was heel snel voorbij. Ik was laat het bed. Dus, uh, ja. Je had met heel weinig over heel weinig nagedacht. Hè? Over wat het gevolg zou kunnen zijn van het winnen van een medaille. Tenminste die indruk gaf je. Ja, klopt. Ik uh, had eigenlijk niet heel erg stilgestaan. Uh, als je wat zou winnen, wat er dan zou gebeuren. En uh, dat was echt, daarom was het voor mij ook wel een hele rollercoaster. Want ik ging naar, uh, de, naar de studio en alle pers. En toen naar het Holland Heinekenhuis. Daar... Ja, ik was gewoon met mijn race bezig en verder uh, dacht ik nergens aan. Helpt, ja, het maar even zien, helpt dat ding nou om, om ja, het echt te begrijpen. Ja, hij is echt super mooi. Hij is ook zwaar. Ja, echt. Ja, hier doe je het voor. En, ja, dat is echt een droom uh, die uitkomt. Wie ga je die nou als eerste laten zien? Aan uh, al mijn uh, fans die mee zijn gekomen, mijn familie en vrienden die... Uh, allemaal in de kou staan te wachten. Die, uh, daar ga ik hem aan showen. Zag je die ook? Kon je die, ja, ja. Kon je die vinden vanaf het podium? Ja, die stond er vooraan en met een spandoek. En, uh, ja, de, die, die hoor ik overal. Windvoet, uit 19, dat heb jij dan weer? 82? 82, ja. Ik hoorde vanmorgen op Radio 2, why you see a chance nog weer een keer voorbij komen. Dat is veel beter nu. Wat geweldig ja, ja, uit bij mijn favoriet op Spotify. Ja, Ajax-Twente, dat werd hm. 2-1. Rusland was 1-0, het gemaakt door Kluivert al in de derde minuut. Uh, gelijkmaker kwam van Tika en 2-1 uit een penalty Schöne. Ja, Ajax boekte een kleine, moeizame zeeg op FC Twente... na nou een vroege call... Uh, kwam Twente langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. En die tegengoal was dan ook een kwestie van tijd. Maar ja, die strafschop nogmaals, daarmee haalde Ajax toch de volle pond binnen. Erik ten Hag vond ook dat zijn ploeg goed opende. Uitstekend begin. Uitstekend de eerste 25 minuten met heel veel dynamiek en variatie en uh, doelgevaar en kansen en een goal. En zelfs uh, ja, uh, zeg maar 100% kansen om 2-0 en misschien wel 3-0 te maken in die fase. De goal die we maken die is uh, helemaal geweldig. De manier hoe dat wordt uitgespeeld, uh, super tempo erin in die aanval. Maar daarna uh, ja, dan wordt het minder en minder. En de tweede helft zet zich daardoor. En uh, ja, dat maken we het onszelf heel erg moeilijk. Laat je de tegenstander in leven. tegenstander laat je zelfs terugkomen. Maar dan is wel weer de klasse hey, dat ze het weten om te buigen. Er zit wel karakter in deze ploeg. Nadat nou, je zelf zag dat het in het eerste kwartier na rust ook niet helemaal goed liep. Heb je wat omzettingen gepleegd. Zie je echt naar de rechterkant. Neerres, eruit, eruit, Christensen erin. Um, uh, wat beoogde je daar allemaal mee? Nou, de, de ruimte lag op de zijkanten. En dan beoog je om ook over de rechterkant nog meer dynamiek te brengen. Door Christensen naar te brengen. En dan gaat het meteen daarna mis met een situatie die, denk ik, Veldman niet goed inschat. Ja, maar het is een uh, ervaren uh, verdediger. Uh, inschat, ik dacht dat hij uitgeleed ook. Uh, ja, dat mag niet gebeuren, maar, maar gebeurt. Maar ik denk dat uh, daarna het centrum uh, als een huis stond. Als je dit beoordeelt over 90 minuten, dan kun je ook een beetje stellen... ja, het is de manier van winnen ja, waarop PSV nog wel eens wordt afgerekend. Effectief, drie punten, maar niet 90 minuten lang goed.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 Ja, pas in de tweede helft begon Ajax met klootviolen. Nou volgens Twente. Maar speler... even, even over, die, over die goal, want die uh, wordt Helfen nu op het konto goal van Twente, want die wordt nu op het conto van uh, Veldman geschreven. Maar goed, wij hebben de beelden ook gezien. Het is duwen en trekken van uh, van twee kanten. Vier je dat nou echt een blunder van hem als verdediger? Het, het. was een, een verschrikkelijke fout van uh, Veldman. Ja, ja, ja, oké. Okay. <laughs> Volgens tweede speler Tigre Nini was het een gelijkspel meer op zijn plaats geweest. Een uh, gelijkspel zat er eigenlijk wel in. En, uh, ja, dan krijg je uh, 2-1 tegen. strafschop wat eigenlijk geen strafschop is. Ik heb uh, net gehoord dat het geen strafschop is, maar buiten. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon helemaal zuur. Dus uh, dat is wel jammer. Ja, hoe is dat nu gekomen eigenlijk? Want in het eerste kwartier werden jullie nog ondersteboven gespeeld. Daarna kwam het herstel. Klopt, ze kwamen er vaak doorheen. Uh, het stond niet zo goed. Uh, communicatie was slecht, denk ik. En uh, nog, ja, in de eerste helft nog een paar keer eigenlijk. En in de rust hebben we het uh, goed over gehad, hoe we er precies moeten staan. En ik denk dat dat eigenlijk de enige moment was die ze hebben gehad eigenlijk. Misschien nog een voorzetje, maar voor de rest was dat eigenlijk de enige moment, die strafschop. Voor de rest zijn ze niet uh, doorheen gekomen eigenlijk, ze stonden het gewoon goed achterin. Ja, en jij uh, komt erdoor met aanvallende acties. Uh, die ballen worden vaak getransporteerd naar, naar de spitsen. Vastgehouden. jullie kunnen kansen creëren. Ja, je hebt er niet één gehad. Ja, je hebt er één gemaakt. Maar je hebt wel meerdere kansen gehad nog. Ja, klopt. Ik heb wel meer kansen gehad. Inderdaad. Schoot eigenlijk. Ja, alleen, waren niet zuiver genoeg. Uh, het moment dat ik eerder moest schieten. En ik heb net een moment terug gezien, Misschien dat ik hem aan uh, Fuskic mee kon geven. Toen ik schoot. Dus uh, ja, allemaal heel uh, zuur. Heel jammer. Wat zegt dit over jullie en wat zegt dit over Ajax? Als jullie Ajax zo goed partij kunnen geven. Ja, dat wij wedstrijden nu moeten gaan winnen. Vooral volgende week wacht Sparta thuis bij ons. En ja, die moet je gewoon winnen. Weet je, kijk, we spelen wel steeds beter. En we maken het tegenstanders wel moeilijk. Alleen het resultaat moet er wezen. En dat is nu steeds net niet. En zondag moet het gebeuren. Niet mag, maar moet. Tik en niet Zondag moet het gebeuren. Ja, belangrijk wel Nog even naar die penalty. Want we zeiden het hier in de studio ook al. We hadden ook al een beetje onze twijfel... Maar als je het in een flit seconde moet zien, dan moet je in een flit seconde handelen. Snap je dan wel dat er een penalty wordt gegeven? Uh, ik zei ook penalty, maar als je het gaat terugkijken, dan rijzen er wat twijfels. Maar dan moet ik zeggen, ik heb hem maar één keer teruggezien. En uh, stond hij er nou binnen of er buiten, de ja. verdediger? die. Ik had de uh, dat het net binnen was. Maar... En hij lokte hem <laughs> ook wel slim uit. Hè. Uh, hij zoekt het been hij ging ook wel. Ervoor, op. Ja, ja. Ja. Nou, het is gewoon heel slim. Het is gewoon dan... heel druk, is het is gewoon heel slim. Ja, over dus de hele wedstrijd wel in. verdiend. Maar Twente uh, counterde af en toe goed terug. en uh, Dat wordt inderdaad een potje, hè, volgende ja. week zondag. Zeker, zeker. Maar goed, er komen de woorden van Rachna net. Hè. Als je een, uh, een monitor nodig hebt om het goed te kunnen beoordelen... dan mag je de scheidsrechter niks, niks kwalijk nemen. Uh, dat adagium kende ik nog niet. Ik laat het eens zo diep op mijn inwerken. Moet het dan altijd zo zijn dat de eerste indruk... gewoon ja. meteen, dan baseer je je oordeel en dan... Ja, uh, is de beslissing dus genomen? Of. Ik vind het niet. Ik, ik, vind, ik zou het toch wel heel prettig vinden als we echt in de toekomst uh, bij cruciale momenten mogen terugkijken op die. Uh, uh, nou, met de video-rap. Ja, ja, ja, goed. Nou, Gertje van Beek, die zat op de, op de tribune. Die is er volgende week weer bij. Uh, gaat dat een rol van betekenis spelen in het resultaat uh, van het duel van volgende week? Nou, ik weet niet, sommige trainers doen er niet zo toe langs de lijn. Bij Sparta is dat in ieder geval wel het geval, weet ik. Ik heb gisteren met veel uh, plezier gekeken naar Dick Advocaat... die echt bijna als een soort twaalfde man is. Iedereen scherp houdt. Uh, ja, echt zijn spelers kan uh, bereiken, raken. Ik denk dat Verbeek ook een type trainer is dat dat overwicht heeft. En... Uh, ja, ik denk dat het beter is voor Verbeek... dat hij deze wedstrijd op de tribune heeft kunnen plaatsen... Mm. dan die cruciale degradatiewedstrijd volgende week uh, thuis. Ja, Dwenthe, het gaat er volop ook langs de lijn volgende week. Ja, wordt wel leuk, ja. Verbeek-advocaat. Het is wel een duel, hè? Twee driftige mannen. Ja, ik ja, kan nu wel niet wachten. Ja. Maar goed, want het is pas volgende week, want nu is pas half vier. NPO Radio 1. <zien> Zondagmiddags en dus hier het NURS met Jan van der Put. Het lijkt erop dat niemand het vliegtuigongeluk in de buurt van Moskou heeft overleefd. Vanmiddag stort een passagiersvliegtuig van de Russische maatschappij Saratov Airlines neer. Daar waren 71 mensen aan boord. Op het terrein van Duinrel in Wassenaar zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. De auto waar ze in zaten, kwam door nog onbekende oorzaak in het water terecht. Een derde inzittende is aangehouden. Het nieuws over wangedrag na de aardbeving op Haiti in 2010... heeft Oxfam Novib de afgelopen dagen 400 donateurs gekost. Vrijdag werd bekend dat Oxfam-hulpverleners deelnamen aan seksfeesten. Het Nederlandse Oxfam Novib zegt dat daar geen Nederlanders bij waren. En bij een carnavalsoptocht in Bolivia zit door een gasexplosie... zeker acht mensen om het leven gekomen. Volgens de Boliviaanse politie kwam er in een eetkraam vlak bij de optocht... hete olie op de slang van een gasfles terecht en volgde een ontploffing. Eerst informatie hier, 1 minuut over half 4, Wijnaldswan, waar staat het stil? Nou, op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. want er zit een gaten in het asfalt bij de Afrit Soest, er staat vierde vanaf naar de vesting, 8 kilometer met bijna een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht en op de N9 zien we het vastlopen van Den Helder naar Alkmaar, tussen Schorro en Bergen 6 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. Radio 1, NOS langs de lijn. De tweede helft staat op beide velden op punt van beginnen. We zijn aanwezig vanaf half drie bij vitesse Feyenoord en Excelsior-Nak. Laten we bij die laatste wedstrijd maar eens gaan beginnen. Die zijn het dichtst bij de aftrap, Richard. Ja, ik denk dat uh, over een seconde of tien makkelijk de tweede helft wel in gang kan zetten. Excelsior stond al uh, twee minuten klaar, maar Nak heeft zich nu ook... Opgesteld op de andere helft en 0-0 de tussenstand na 45 minuten. Veel wind, het is best wel guur hier. En nu is het Pablo Marie direct al met een lange bal naar voren richting Tevreden, Maar misschien ook wel door die wind dwarrelt die bal achter het lichaam van Tevreden over de zijlijn. En mag Excelsior dus gaan gooien. Een eerste helft gezien bij de ploegen. Redelijk in evenwicht. Ik vond Excelsior iets sterker. waren er een paar keer dichtbij bij de 1-0. E met een schot op de paal van Fijk Kans nog voor Van Duinen. Goede vrije trap van Bruins. Vooral over de rechterkant met Karami. Was Excelsior een paar keer goed dreigend. Zwarthoed geeft de bal nu mee aan Vaas. De jonge centrale verdediger. Ziet geen afspeelmogelijkheden. Het staat ook wat stil daar in de middencirkel. En dan gaat het maar weer terug naar Zwarthoet. Iets meer uitgespeelde kansen, dat zou niet verkeerd zijn in de tweede helft. Het is natuurlijk een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. NAC kan helemaal weer wat aansluiting krijgen en wat lucht als het opnieuw weet te winnen. Dat zou een prachtige week zijn zo in het carnaval. Kolwijk, nee, krijgt de bal niet van Elbers. Die kiest voor de andere kant voor Karami. Zo heeft Nak de bal eigenlijk nog niet gehad. Nauwelijks nog gehad in de tweede helft. Het is ook wat gaan regenen. Zelfs wat hagel heb ik gezien op het kunstgras. Daar is de voorzet. Daar is de kobbel. Daar is de goal. Mike wat een mooie Van Duinen, goals, prachtig gedaan. De voorzet vanaf de rechterflank. flank. En het is Van Duinen die binnenkopt. Maar de vlag gaat Alsnog omhoog. En deze goal telt niet. En dus zal het buitenspel zijn geweest. Of bal die bal achter. is inderdaad nee. over de nee, achterlijn. Dat denk niet ik achter. niet als ik dat zie. Absoluut en dan komt niet. Van Duinen die bal uh, gewoon binnen. En zie ik niet dat het buitenspel is. Die bal is niet over de achterlijn. Absoluut dat weten niet. we in elk geval 100% zeker. Dit is jongens toch gewoon een 100% doelpunt. Nou, die die, die grenzegde is niet goed bij zijn hoofd. Nee, dit is echt heel, merk, heel merkwaardig. Want uh, dat zagen we toch absoluut heel duidelijk dat uh, de voorzet van Karami uh, gewoon goed was binnen de lijnen. En ook Van Duinen deed niets verkeerd. stond niet uit het spel. Goals, he. Kopte hem goed binnen inderdaad in het dak van het doel. Dus Excelsior met andere woorden had gewoon hier op 1-0 moeten staan. Maar zo is het niet. We zitten in de 48ste minuut. Kolwijk met een tikje terug op Fijk en dan komt Nack er flank f, f, een beetje hard in met Messa Oet. Nu wel weer namens Excelsior. Even terug naar Karami. Tweeënhalve minuut op de klok in de tweede helft. Het had 1-0 moeten zijn, maar het is het niet. 0-0 dus. Nou, als u in het stadion bent of waar u ook bent... u heeft een idee waarom deze goal is afgekeurd... stuur het even via Twitter. Nou, ik ben ook want heel want benieuwd. Ik heb echt geen idee waarom die is afgekeurd. Uh, eens even kijken bij Rachta, niet bij. Vitesse Feyenoord het is van Persie al uit trainingspak. Is Van Persie al uit zijn trainingspak? Nou, volgens mij niet. Het staat 1-1. Ik zie hem niet. Hij zit in de 47e minuut. Wie wel uit zijn trainingspak is, is Bart Nieuwkoop. Hij is in de ploeg gekomen voor sint Just, de tweede wissel al achterin. We zagen Malasia al komen voor Habs. Het ging mis in de laatste tellen van de eerste helft. Bij die kans die er nog was voor Linsen. Die bal die werd gepakt door de keeper van Feyenoord, door Jones. Toen was er iets met zijn arm, met zijn pols. Ik denk dat die arm misschien uit de kom is of zo. Hij is in ieder geval vervangen dus door Bart Nieuwkoop. Andere rechterverdediger dus van Persie. Zal moeten afwachten of hij er nog in komt vandaag. Want Feyenoord is al twee wissels kwijt. Ik kan het wel even zeggen omdat de bal op het middenveld is. Mieska nu naar de linkerkant. Naar Fayje. Fayje steekt de middenlijn over. Het staat bijna stil. Berghuis staat voor zijn neus. Toch krijgt hij de bal een linie verder bij Mount. Mount op de zijlijn. Dan is het oppassen. Mount speelt hem aan tegen Nieuwkoop. Bal gaat buiten. Dus mag er opnieuw worden gegooid. Een paar meter verderop is het nu Linsen die een ingooi gaat nemen. Gaat hij dat ver doen? Linsen, Benen die gaat gooien. Is niet de eerste waar je aan denkt, maar blijkbaar doet hij dat dan. Hij uh, moet wel een paar meter even achteruit nu van de scheidsrechter van uh, Hiegler. Dan komt hij nou, zo halverwege de Feyenoord-helft terecht. Nog altijd wachten op die ingooi van Vitesse. Van de week zo opvallend. Die nederlaag tegen Adel Den Haag. 1-0 onverwacht. Bal wordt doorgekopt tot twee keer toe. Na die ingooi. Maar belandt uiteindelijk bij de doelman. Bij Brad Jones. Keeper van Feyenoord. Masasi Koglu. Komt niet langs Tulani Serrero. Zitten we aan de andere kant van het veld. Het gebeurt overigens allemaal onder oog van de bondscoach. Van Ronald Koeman, kerstvers benoemd. Hij zit hier ergens op de hoofdtribune ook in de Gelderdome te kijken. Als Malasia de bal de hoogte in speelt. Net over de middenlijn Vilena. ...van het Feyenoord doelpunt. Scoorde in de 21ste minuut. Buiten spel wordt er gevlacht voor Linsen. De vlag gaat onmiddellijk omhoog... ...als we zijn aanbeland in de 49 e minuut van deze wedstrijd. Hij kreeg dus nog die grote kans... ...naar die mooie bal vanuit het middenveld van Cassia. Van die grote kans aan het einde van de eerste helft. Die uh, had er zomaar in kunnen vliegen. Maar in ieder geval kon Vitesse dus langs zijn. Nu is aan de rechterkant uh, de diepe bal van Nieuwkoop. Zoeken van de spits van Feyenoord-Jurgensen... Weinig van gezien nog als de tweede helft inmiddels meer dan vier minuten oud is. En het 1-1 is in Arnhem. Berichten die ik nu binnenkrijg is inderdaad dat die bal over de achterlijn zou zijn Nou, gelezen. Wij ja. hebben het al redelijk goed shot gezien. Op die hij stond niet recht op de zijlijn, maar ja. hij stond er behoorlijk op. Nou. Goh, hij trekt hem gewoon een meter voor die lijn trekt hij, en volgens mij trekt hij hem zelf nog een beetje terug. Nee, Dit is, nou ja. dit is echt een fout van de, <grijg> de grensrechter. Ja, pijnlijk voor Excelsior. Goed, voordat in Pyeongchang de lichten uitgaan... want dat zal niet lang meer duren... gaan we nog even terug naar de Olympische dag van, van vandaag... met Gio Lippens. Dag Gio. Weersomstandigheden hebben dag veel... Dag kan je even uit de dromen helpen. De lichten zijn uit hoor. Het oh, is zijn, half twaalf ja. s'avonds hier. <laughs> en uh, in het ijsstadion zijn echt de lichten uitgegaan... en ik sta op straat. Dus het <laughs> is uh, donker. Dat gaat straat ook nog. Toe maar zeg. Eh, zeg even over de weersomstandigheden. Die hebben heel veel invloed gehad, heb ik begrepen... Hè, bij de nodige sporten. Ja, het was vandaag uh, erg winderig. Uh, op de bergtop waar uh, de afdaling uh, gereden zou worden, uh, geskiet zou worden... daar uh, stonden windstoten van 70 kilometer per uur. En ja, dat was gewoon te gevaarlijk. Uh, niet alleen voor de mannen zeg maar, die de afdaling zelf moesten doen. Want je zou maar door zo'n windvlaag gegrepen worden uh, in zo'n afdaling... Ja, dan heb je echt een groot probleem. Maar het was zelfs te gevaarlijk om met de grondels omhoog te gaan. Uh, ja. he, die skiers die moeten uiteindelijk naar die top van die berg gaan. Die berg dat is, is allemaal vrij open hier. Het zijn toch heel andere bergen dan uh, bij ons in de Alpen of, of in de Pyreneeën. En, en ja, er staat gewoon heel veel wind. En uh, ja, dat, dat was gewoon te gevaarlijk. Dus, dus de afdaling werd afgelast. Nou, later werd ook uh, de slopestyle afgelast. Hè. Dat is een onderdeel van het snowboarden. Cheryl Maas, die zou daar in actie komen. Daar hebben ze ook van besloten om het af te gelasten. En dat wordt nu, komende nacht, uh, vanaf uh, twee uur Nederlandse tijd, wordt dat gereden. Er wordt niet eens meer een kwalificatie gereden, maar alle uh, aanwezige uh, deelnemers die zich dus hebben ingeschreven voor die Spelen... Op dat onderdeel, die komen in actie in twee heats. En dat, is meteen, dat zijn dan meteen de finale-heats. Ja, dan maar hopen dat dat weer dan in ieder geval beter is. En niet alleen daar, maar ook bij, bij, bij andere disciplines... kan ik me voorstellen dat dat weer van invloed is geweest. In hoeverre kunnen ja, ze daarmee schuiven? Ja, zeker. het schaatsen. Ja, ja, zeker, mijn dak was dicht. Maar in hoeverre kun je daar dan mee schuiven? Is er veel ruimte in? Ja, dat is moeilijk hoor, want bijvoorbeeld die afdaling... die wordt dus nu verschoven naar komende week donderdag. Daardoor moet de om slalom ook alweer gaan schuiven. Dus het is echt een puzzel. Kijk, en waar ze met name heel erg bang voor zijn... is dat het langzamerhand tegen het einde van de spelen gaat lopen... en dat die afdaling dan nog steeds niet gereden is. Hmm. Uh, nog, nog steeds niet geskiet is. Ja, en dan zouden ze eventueel moeten gaan besluiten... bijvoorbeeld om, om het met een deel in te korten. Dus om lager te starten, dus meer in het dal. Ja, en dat willen die skiers niet. Die hebben al verklaard uh, dat ze gewoon geen Mickey Mouse afdaling willen hebben voor een olympische titel. Die willen gewoon echt het volle parcours rijden. Want dan krijg je ook een echte waardige kampioen. En dat ja. krijg je niet als je dus zo'n parcours met... Uh, ik weet niet hoeveel meters gaat inkorten. Dus ja. dat zijn allemaal wel hele ingewikkelde toestanden. Maar goed, we zijn net begonnen met de spelen. Dus we hebben nog even. Ja, daarom. Uh, hoe zijn de weersvooruitzichten? Zijn er aanwijzingen dat het, dat het beter wordt? Nou, morgen schijnt het nog steeds flink te waaien hier. Daarna uh, wordt het wat rustiger, met name in de bergen. Maar woensdag krijgen we hier in Gangnung, waar het schaatsen is. Dat ligt ook aan de kust. Krijgen we hier weer flinke wind. En dan gaan de temperaturen ook ineens enorm omhoog, naar 11 graden. Nou, dat is, op dit moment sta ik dus buiten. Het is nu stervenskoud. Het is nu een graad of min 7. Uh, dus, dus die temperaturen, ja, het schommelde ook voortdurend. En dat verklaart misschien ook wel een beetje... dus dat ja, het weer echt moeilijk uh, voorspelbaar is. Er zou ook een beetje sneeuw komen. Dat hebben we... Vandaag Al gezien bij de mogels, dat is ook weer zo'n onderdeel uh, van het skiën over al die bulten over die boekelpisten. Uh, Daar zagen we ineens weer vol sneeuwen in de bergen, terwijl het hier echt kurk en kurk droog is. En, en ja, de hele dag heeft hier de zon geschenen. Ja, goed, um, dankjewel, Geo. Gaan we naar binnen, want je moet geen koudje vatten? Uh, dat lijkt me niet. Ver gaan we doen, we gaan je weer horen. Morgen wel trusten voor straks. Dankjewel, Geo Lippens. Nou, ik denk dat we gaan schakelen naar een veld. Welk veld, regisseur? Ik denk een voetbalveld. Feyenoord op bezoek bij Vitesse. Ja, wel een kans voor Vitesse. Thomas Bruns kan de bal niet afdrukken. Staat in het strafschopgebied van Feyenoord. We zijn bijna 10 minuten aan de gang bij die 1-1 stand. 10 minuten aan de gang in de tweede helft voor alle duidelijkheid. Als Vitesse de bal heeft aan de linkerkant bij Feyenoord... achteruit naar Miesga. Die uh, wordt uh, opgejaagd door uh, Tony Vilena. Maar Vitesse houdt die bal uh, in de ploeg. Ze wilden een uh, swift reactie zien. Nou, wat is dat? Vraag je je misschien af. Werd uh, verloren hè, van die uh, Amsterdamse Amateurclub. Oh, eerst Linsen. Nee, Van Beek is op tijd. Maar vervolgens werd er in de arena gewonnen van Ajax. En de vergelijking werd getrokken deze week: dat uh, ja, die nederlaag tegen Ado niet ingecalculeerd moest worden. Opgevolgd door een overwinning op Feyenoord. En dat kan, want het staat dus 1-1. Malaysia naar uh, El Amadi. Halverwege de helft. Van de Rotterdammers, linkerkant van het veld, dan van de Heide naar Van Beek. En aan de rechterkant de ruimte bij Feyenoord. Ze kunnen komen met Nieuwkoop. Het is veel verzorgder aan het begin van de tweede helft. Ja, er is een matige bal dan de diepte in van de invaller, de rechterverdediger. Maar het oogt allemaal wat rustiger. Iedereen is wat zorgvuldiger over het algemeen, behalve dus eventjes zojuist. En nu wordt Miesga wel in de problemen gebracht. kap dan handig bijna op zijn eigen achterlijn. Jurgensen uit en is dan zo verstandig om al pas weer in het spel te betrekken. Die heeft alle tijd en ruimte om de bal goed mee te geven aan Dabo. Er zit wat meer voetbal in. Dabo is weg bij Basasikoglu. Volgende tegenstander heet de Malasia. 1-2 met Castaños. Dan is het allemaal net ingewikkeld. En biedt ook de aanwezigheid van Roy Berends geen uitkomst. Want ook hij staat natuurlijk aan die rechterkant. Maar de bal gaat via een vitesse been... Over de zijlijn. Malasia gaat, uh, gaat gooien. Ik heb overigens nog een geweldige statistiek gevonden. Ja. Die willen jullie echt eventjes horen. Ja. Die is te mooi om te laten liggen. En al op papier gezet. Voor Sven Kramer vandaag zijn medaille won. Want Feyenoord verloor nog nooit een uh, wedstrijd op een dag... dat de Nederlandse Olympiërs een gouden medaille wonnen. Nou, o, hoe vind je dat? Ja. Zes keer gewonnen, vier keer gelijk. En dan kan ik er ook nog bij vertellen... als de bal is bij Vitesse op het <lacht> middenveld... dat ze op zo'n dag... De dag van Sven Kramer dus, dat Vitesse nog nooit een wedstrijd won. Maar ik denk ook... dat altijd, dan zul je zien... dat uitgerekend op die dag van vandaag ineens alles anders is. Dat klopt, maar het Kolderieke aan dit uh, geheel... wil ik je toch niet uh, onthouden, dat uh, daaraan gedacht maar er zijn er is... Ik ben doller op dus mensen, als jij je huiswerk ze goed Er zijn doen. dus mensen die dit bijhouden. Ja. En die krijgen we daar ook nog voor betaald. Er zijn zelfs uh, ze mensen goed. die er miljonair mee geworden zijn, als je het mij vraagt. Nou, maar we gaan het zien Over Vitesse. een half uurtje weten we het. Zo is dat. Jones, Jones, Jones. <laughs> Hij kan de bal oppakken. We zitten inmiddels in de 56e minuut. 1-1 stand. Ik vind het uh, wat beter geworden, allemaal. Kijken of er een winnaar komt. Sport en muziek op Radio 1. NOS langs de lijn. Onmiskenbaar Daniel Loewies met volle mooie. Ja, hij is jarig komende week. Hoe oud wordt hij? Vijfde, hij is van 71, dus reed jij dat even uit. Gaan we even naar Richard van der Maarten? Excelsior van, tegen Nak Breda. 60 minuten inmiddels op de klok op Woudenstein. Zwarthoed heeft de bal, geeft hem mee aan Faas. Tevreden, zet haar wel wat druk, probeert de weg af te schermen. Voor de bal breed kan gaan. Maar de weg naar voren lijkt me beter. Via Kolwijk gaat dat allemaal half. Want ook Kolwijk speelt de bal weer terug. Tempo ligt laag in deze fase. 0-0. Geen goals dus nog in deze wedstrijd. Excelsior had natuurlijk op 1-0 moeten staan. Mike van Duinen met die gave kopbal. Voorzet vanaf de rechterkant. Absoluut niet over de achterlijn. Een blunder van de assistentscheidsrechter Hessel Steegstra. Die daar staat. Bruins geeft de bal nu mee. Nu dan misschien Excelsior. Dat verdient het wel op basis van het veldspel. In de tweede helft was al een licht veldoverwicht in de eerste 45 minuten. Bal wordt nu geplukt door Bertrams. Kans dus weg voor Excelsior. Maar in de tweede helft, in dat eerste kwartier, is de thuisploeg toch echt beter. En is NAC gedwongen tot vooral tegenhouden. Kansen nog niet gezien. Ook dit lijkt weer nergens naar. De lange bal op tevreden. Niet op maat. En dus kan Excelsior weer opnieuw beginnen met uh, Matij, de centrale verdediger. Naar Fijk die zich uh, natuurlijk veel bemoeit met uh, de opbouw. Geweldig linkerbeen faas dan naar Levi Garcia. Die is uh, ingevallen bij Excelsior. Messa Oet naar de kant gegaan. Dit is een aardige steekbal van Bruins. Maar het is Bertrams die net op tijd is. En zo gaat Nakker nu vandoor met Angelino. Angelino terug naar Pablo Marie. We zitten in minuut 62. Stijn Vreven weer ouderwets felcoachend langs de kant nak dat de punten nog altijd keihard kei nodig heeft natuurlijk. Maar ook een gelijkspel. Ik denk dat ze er niet eens ontevreden mee zouden zijn. Het is misschien ook wel het maximaal haalbaar als je zo de tweede helft bekijkt. Vloed naar Schoofst, terwijl het weer licht begint te regenen. Hier in Rotterdam is het Pablo Marie die de bal breed schuift naar Metz. De andere centrale verdediger dus die mocht blijven staan na een goed optreden afgelopen woensdag. Hier is Manu Garcia ook nog niet zo heel veel van gezien. Dit is wel een goede bal op Ambrose. Kan hij hem binnenhouden, ja of nee? Via Burnett gaat de bal over de achterlijn. En dat betekent dus een hoekschop voor Nac Breda. Ambrose die wel weer heel erg hard werkt in deze wedstrijd. Een uh, halve kans kreeg in de eerste helft. Maar... Meer dan dat nog niet gezien van de Fransman. Wel de topscorer met inmiddels acht goals. Nu Angelino met de hoekschop. Vanaf de rechterkant zal die worden getrapt. En dus gaan ook de koppers van achteren mee naar voren. Pablo Marie bijvoorbeeld met zijn lengte Angelino. Daar komt de bal. Daar is Pablo Marie. Die kopt de bal ook. Maar hij gaat een metertje naast de doel bij Excelsior. En zo blijft het na ook 63 minuten voetballen. 0-0 in Rotterdam. Wij willen graag weten of Robin van Persie al warm loopt, Ragnar. Ja, RVP loopt warm en het is nodig, want Vitesse zou zometeen wel eens op voorsprong kunnen komen. Het is 1-1 in de 63ste minuut van deze wedstrijd. Maar we zagen de hoekschop Mieska en de katachtige reactie van Jones. Geweldige redding, hij moet met twee handen naar rechts duiken om die kopbal van de Amerikaanse verdediger eruit te halen we zagen al Linse uit een hoekschop even daarvoor vanaf de andere kant ook met een kopbal bij de eerste paal toen stond hij ook op de goede plek de doelman van Feyenoord zo bekritiseerd zo onrustig vaak en ook een schot van Mount nog gezien Vitesse in de vooruit en Vitesse heeft de bal met Castaños in het strafschopgebied van Feyenoord bal teruggelegd naar Linse Linse nee komt er niet doorheen daar achterin bij Feyenoord omdat er daar te veel mensen bij elkaar staan dan komt er ook eens een aanval van de Rotterdammers weer. Want dat hebben we al een tijdje niet meer gezien. Feyenoord is tandeloos tot nu toe in deze wedstrijd. Malasia naar Basasi Koglu. Op de middenlijn aan de linkerkant het duel met Dabo. Pas als komt uh, niet langs die rechtsback van Vitesse. Die krijgt een ovationeel applaus hier in uh, de Gelderdam. Goede actie van Serrero die vervolgens uitglijdt. Maar dan krijgt hij een tikje denk ik van uh, Jurgensen. Heel klein tikje is genoeg om die uh, kleine houten ook schiet. zo halverwege zijn helft uit uh, balans te brengen. En dan is er een uh, vrije trap dus voor uh, Vitesse. Dat echt in deze fase van de wedstrijd de meeste aanspraak mag maken op de overwinning. Het publiek wil een uh, gele kaart zien denk ik voor Jurgensen. Vandaar het fluiten. Maar dat uh, wil Higler niet. Die uh, laat het dus bij een uh, vrije trap voor de thuisploeg. Die gaat worden genomen door Remco uh, Pasveer. Nou Pasveer neemt even zijn tijd. Kijkt even wie is er. Nou geen... Uh... Maar Tafs dus voorin. Geschorst toch een beetje de man die ja, het aanspeelpunt is over het algemeen. Dat zou Kastanjels moeten zijn. Maar die is betrekkelijk onzichtbaar. Eén of twee handige balletjes gezien in deze wedstrijd. Maar vooral heel veel gemopper op de scheidsrechter vanaf de eerste minuut. In dit duel dat na 65 minuten op 1-1 staat. Mijn gevoel zegt oe, mijn gevoel zegt dat Basasikoglu kan inrukken met een rode kaart voor de bank. Van Feyenoord voor het oog van, uh, van Bronckhorst. En zijn mannen glijdt hij erin met een uh, tackle uh, van achteren. En zo staat Feyenoord met tien mannen direct de rode kaart voor de aanvallen van Feyenoord in de 65e minuut. Dan ligt daar op uh, de grond. Dat lijkt me dan uh, Serrero te zijn. En uh, ja, ik uh, kijk nog even naar Bassassi Koglu. Die probeert nog aan een aantal mensen uit te leggen. Er is helemaal niets uh, aan de hand. Het is een duel... Waarbij aan de linkerkant van het veld Serrero... Uh, ja, ja. Hij raakt hem niet, hè? Hij, ra nee, raakt, hij, raakt, hij, raakt, hij raakt hem, gaat hij raakt gewoon hem niet, de maar hij gaat hij wel met op. twee benen. Hij raakt, dus de intentie is wel om hem ja, te blesseren. Als je ja. een, nou, uit deze... Het is wel... ja, Hij gaat daar met twee benen gestrekken. Het is een scheermes. In, mist hij de man. Hij is een scheermes, mist de man. Maar de intentie... Ja, ik begrijp wel dat je hier als scheidsrechter niet gelukkig van wordt. Er zullen de scheidsrechters zijn die je ermee weg laten komen. Maar dat geldt dus niet voor Hiegler. Ja, de intentie van uh, die overtreding, de kracht waarmee hij hem inzet. Maar het is dom ja, hè, aan twee de benen zijkant. Vooruit. Je moet oh, dat jajaj. sowieso niet doen, want dit risico neem je. En ik denk dat gezien die intensiteit de scheidsrechter die beslissing echt kan nemen. Het is 1-1, nu is uh, Berens weer weg. Berens strafschopgebied in. Nou, wat gebeurt er allemaal? Hij schiet voor langs en de koppel, gaat erin. Via Linzen, als het geen buitenspel is, dan leidt Berens de 2-1 in van Vitesse. En de man die het verdient, Brian Linzen, met het hoofd. Het is 2-1 en Feyenoord heeft dit allemaal vanaf de eerste seconde over zich afgeroepen. Door gewoon slechte voetballen. Snel opgepakt naar die rode kaart bij Vitesse. Wehrens heeft hier een hoofdrol. En met zijn tiener moet Feyenoord nu een achterstand gaan goedmaken in de Gelderdom. Brian Linsen met zijn achtste goal voor Vitesse en de voorsprong in Arnhem. Dat was gewoon een slecht schot, hè? Van binnen. Ja, je dat ja, het was een mis. -schot. Hij schiet wel en... volledig verkeerd. Maar hij en die komt, het op de komt de spel toevallig is. op zijn hoofd terecht. Nee, geen buitenspel. Nee, geen buitenspel. Nee, terecht doelpunt. In dit geval wel. Richard Excelsior tegen Nac Breda. De discussie blijft over die afgekeurde goal. Ja, kan ik me voorstellen. Daar zal nog wel even over nagepraat worden. Maar uh, ik blijf erbij na twee, nee. drie, drie herhalingen... Nee. dat die bal absoluut nee. niet, het gek niet over is. de achterlijn was. Misschien tijdens de voorzet. Maar goed, die bal... ...draaide van de goal af, dus dat kan eigenlijk ook niet. Ja, maar de wind, maar de wind zeggen, gaat duw? wel van links naar rechts, om het even zo te zeggen. Vanaf de goal ja. van, van Nak, nou ja, toch? Dus het draait nee, nog naar binnen of niet? Ja, dit is een fout besluit. Even. Ja, 100% van uh, Hessel Steegstra. Had gewoon 1-0 moeten zijn, kopbal van, uh, van Duinen. Dat is het dus niet. Het spel is er niet beter op geworden hoor, in de tweede helft. Het is uh, zelfs erg slordig. Aan beide kanten eigenlijk wel. Excelsior komt er moeilijk doorheen. Heeft wel het initiatief. Veel meer de bal dan Nak. Dat vooral moet tegenhouden. Wel ook wat mogelijkheden heeft gehad. Ik had het zojuist over die kopbal van uh, uh, Pablo Marie. Het was vloed. Dat moet nog even worden rechtgezet. Maar Nak is verder niet echt gevaarlijk geweest in de tweede helft. Excelsior paast nu. Naar de rechterkant is het Elbers. Die wordt van de... Bal afgezet door dezelfde Pablo Marie waar ik het net over had. De centrale verdediger. En dan gaat er ook een wissel komen. De eerste wissel aan de kant van Nak. Het is Thomas Aguye-Pong. Was een aantal weken geblesseerd. De Ghanese Linksbuiten gehuurd van Manchester City. Hij gaat komen. En dan is het El Alucci. Die in de slotfase van de eerste helft nog die grote kans miste. Toen hij de bal niet lekker op zijn hoofd kreeg. Hij gaat naar de kant. En Aguye-Pong komt er dus bij. Voor Nac Breda ook Excelsior. Een tweede wissel met Jeffrey Fortes. Meestal speelt hij toch wel de afgelopen weken. Vandaag begon hij op de bank. Hij is erbij gekomen. Terwijl nu Ambrose de bal verlengt met het hoofd richting vloed. Ook hij werkt wel hard net als Ambrose. Maar is nog niet echt gelukkig in het aanvalspel van NAC. En daar uh, moet hij natuurlijk wel van hebben als aanvallende middenvelder. Achter Mitchell tevreden. En vanaf de rechterkant komt dan tegenwoordig bij NAC Ambrose. 0-0 is het nog altijd op Boudestein bij Excelsior tegen NAC Breda. Nou, het wordt toch wel boeiend op deze manier. tegen Weinoord uh, tussenstand ja. uh, 2-1. Ja, ja, gevolg is ook, denk ik, ze hebben nog maar één wissel... dat Robin Verpers in de kan komt. In kom, nee. Domme rode kaart van Bassachiko. Ja, en Excelsior, NAC Breda, u hoorde het dus net van Richard, daar staat het nog... 0-0. Graag tot zo na het internationaal van 4 uur.